...voor de rust op weg gaan naar de 2-2. Met Kiyotake, Kiyotake en Nagatomo. De bal is iets hard aangespeeld van Honda. Kan Hasebe er niet bij komen. Yamat kan de bal ook niet binnen de lijnen houden. Waardoor in de slotseconde van deze eerste helft... ...Japan nog een keer richting het Nederlands doel kan gaan. En met die extra speelminuut in deze eerste helft... ...zou het best nog eens gevaarlijk kunnen worden. Met Honda Honda speelt de bal goed door... ...maar uiteindelijk krijgt hij hem niet goed terug. Maar de bal is nog steeds in Japan's bal bezit met Nagatomo. Nagatomo komt die bal voor... En uh, uiteindelijk gaat het niet goed. Oh, gaat het, nee, gaat het niet goed. Maar Honda kan erbij komen dat Janmaat uiteindelijk ook niet goed uh, richting aan kan geven. En dan moet Zillers de bal gewoon maar in armoede over de zijlijn trappen. Het is niet de beste fase van Nederland. Nee, dat heeft Japan het uh, historische feit opgeleverd. Dat de ploeg voor het eerst een goal heeft gemaakt tegen Nederland. Na de Nederlagen 3-0 in Enschede en 1-0. Dus op het WK van 2010. Waar Japan uiteindelijk dus toch gewoon met Nederland naar de volgende ronde ging. Ten koste van Cameroen en Denemarken. En werd uitgeschakeld door Paraguay. Maar dat gebeurde ook pas na strafschoppen. Zo zaten ze toen vrij dicht tegen de kwartfinale aan. Dat zou een unicum zijn geweest, want dat haalden ze nog nooit. Het laatste moment van de eerste helft is daarmee voorbij. Als uh, Japan dus in de slotfase nog terugkomt tot 1-2. Osako scoorde. Het 1-2 naar de goals van Oranjekamp van Van der Vaart en Robben. Is dus de ruststand in Genk. U hoort Jack van Gelder en Bas Tichler. Straks de tweede helft live natuurlijk op Radio 1. Eerst het uitgestelde nieuws van 2 uur. Het NOS Radio 1-journaal.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 Dit is Radio 1. Het is drie minuten over twee. In de Afghaanse hoofdstad Kabul is een bom ontploft... niet ver van de plek waar volgende week de stamoudsen bij elkaar komen... in de zogeheten Loya Jirga. Volgens de politie zijn er slachtoffers gevallen... maar het is niet duidelijk hoeveel. Op de vergadering van stamoudsen wordt volgende week onder meer gesproken... over de rol van het Amerikaanse leger... na de terugtrekking van internationale troepen eind 2014.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 over hervorming van de arbeidsmarkt... en dat het kabinet moet stoppen met allerlei extra maatregelen... zoals het bijstandsplan. In Amsterdam-Noord zijn 21 putdeksels gestolen. De beheerder van het riool, Waternet, is al bezig om de deksels te vervangen... omdat er gevaarlijke situaties kunnen ontstaan... omdat mensen in het gat kunnen vallen en auto's erin kunnen rijden. Waarom de putdeksels gestolen zijn, is een raadsel. Volgens Waternet leveren ze hooguit een paar tientjes op. Er worden wel vaker putdeksels gestolen, maar niet vaak zoveel in zo'n korte tijd. Oktober vorig jaar verdwenen in één nacht 120 putdeksels in Velp en Arnhem. Golfer Joost Luiter staat door een zeer sterke derde ronde... op het World Tour toernooi in Dubai, weer in de top van het klassement. Blijzenwijker ging in 65 slagen rond en staat nu zesde in het klassement. Luiter begon slecht in Dubai met een ronde van 73. In de tweede ronde herstelde hij zich al met een score van 68. Het weer op veel plaatsen is nog steeds fris... met nevel of mist in het noordwesten en noorden af en toe zon. Later is ook in de rest van het land zon mogelijk. Het is drie graden in Limburg tot tien op de Wadden. Morgen overwegend bewolkt en soms ook druilerig bij vijf tot tien graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB-verkeersinformatie met veel, veel vertraging bij Bergen-op-Zoom... op de A4 en A58 richting Antwerpen en Vlissingen. Het hele weekend zijn daar werkzaamheden. Bij Hoge Heide is de weg tot maandagochtend vroeg dicht. En tussen Bergen-op-Zoom-Zuid en Hoge Heide staat nu 4 kilometer. Miljoenen Filipijnen zijn slachtoffer geworden van de verwoestende orkaan Haiyan.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 Het is pauze in Genk waar hij oefen oefent tegen Japan. En Nederland tijd met 2-1 door goals van Rafael van der Vaart en Arjen Robbe. Tijd om wat te gaan schaatsen. Tijdens de wereldbekerwedstrijd Short Tracking Colomna heeft Shinki Knecht het podium net niet gehaald. Op de 1500 meter werd hij vierde. De Amerikaan J.R. Selski won het goud. Bij de vrouwen werd de 1500 meter gewonnen door de Koreaanse Shim. Jurien Termos had zich geplaatst voor de halve finale... maar liet de kans om de finale te halen schieten wegens ziekte. Morgen zal Ter mors nog proberen de vrouwen relay te rijden met als doel nog één keer op wereldniveau in actie te komen voor de Olympische Spelen in Sochi. Op de 500 meter werden Daan Breusma en Lara van Ruiven uitgeschakeld in de kwartfinale. Morgen worden in Rusland nog de 1000 meter en de relays gereden. Dan gaan we door met gewoon schaatsen, lange schaatsen bij de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City. Sneuvelde gisteravond en vannacht twee Nederlandse records bij de mannen. Koen Verwij reed op de 1500 meter het 6 jaar oude record van Erben Wennemars uit de boeken. De nieuwe toptijd was echter niet genoeg voor de overwinning. Verwij moest genoegen nemen met het brons, maar dat kon de pret niet drukken. Ik kan niet anders dan heel erg tevreden zijn. Ik uh, kwam ik over de finish en natuurlijk hou ik niet van verliezen. Maar ik keek naar het scorebord en ik zag de tijd. En, ja, dan, dan moet je gewoon tevreden zijn. Je rijdt een Nederlands record. Ik, ik rijd uh, bijna 16 van mijn persoonlijke record af. En uh, ja, het, voelde gewoon, het voelde nog best wel goed. En uh, ik ben die snelheid nog niet gewend. Dus ja, dat, dat was gewoon heel goed. En uh, qua Hoogland is dit, dit is toch wel zijn terrein. En dan uh, dat ik zo dicht in de buurt zit, ja, dat, uh, dat doet me alleen maar goed. En dat geeft, uh, geeft een goed gevoel. En uh, geeft vertrouwen voor, uh, voor op de laaglandbanen. Je reed tegen Davis. Die wint. Rijdt de derde tijd ooit. Hij vloog erin, nou ben jij een racer, jij houdt ervan om tegen, tegen je concurrenten te moeten rijden, tegen je, de, tegen je ritgenoot, maar was dat lastig? Nou kijk, weet je, vorige, vorige week en die weken ervoor heb ik tegen Kjeld gereden en Kjeld is iemand die misschien nog een tandje harder erin gaat. Uh, ik, ben, ik, ben, ik ben een racer, ik hou van racen, maar uh, je, je weet ook dat er, dit Shanis terrein is en uh, Shani is ook een hele goede racer. Die weet zijn race altijd heel mooi aan te passen op zijn tegenstander en dat heb ik ook proberen te doen. Alleen ja, ik merkte gewoon dat ik in de bochten uh, waar, ik, waar ik mijn binnenbocht had. Waar ik vorige week mijn energie redelijk uh, zeg maar, kon verdelen naar het einde toe. Dat, ik, dat het nu gewoon net iets te veel kracht kostte ten opzichte van Sharni. En uh, ja, dat zijn mooie leermomentjes. Maar uh, ja, misschien weet wie weet volgende week uh, met, me, met de laatste binnenbocht. Dat ik, uh, ik Sharni uh, even onderdoor kan komen. Over twee weken bedoel je ja. in, in Astana? Ja. ja, over twee weken ja. Ja. ja. Um, het, het vorige week benaderde je het Nederlandse record. al, kwam je al dichter en dichterbij. Uh, was dat als een extra last misschien nu wel op je schouders? Met al die Twitterberichten van was er ook nog eens bij. Ja, naast nou, buiten dat. Ik werd er door de anderen ook heel veel uh, mee plat gegooid natuurlijk. Maar het was niet een doel op zich. Het, uh, ik, uh, ik had met mijn trainers beslo besloten en besproken... dat ik, uh, dat ik gewoon weer race Racers vorige week wou rijden. En ik, ik wil gewoon heel constant zijn. En vanuit een constant basisniveau uh, naar de Olympische Spelen toe werken. En... Uh, dat ik niet in een vorm hoef te zijn, niet in topvorm hoef te zijn op het OKT. En dat ik vanuit daar gewoon kan kwalificeren en op de Olympische Spelen kan vlammen. En uh, nou ja, dat doe ik hier zo. En uh, daar ben ik dan heel erg blij mee. En vanuit een hele goede race kan je een Nederlands record rijden. En uh, ja, dat gebeurt. Koen verwijt tegenover Sebastian Timmerman. Op de 500 meter was Michel Mulder de snelste Nederlander. Eveneens op de derde plaats. Hij verbeterde het nationaal record van Jan Smekens met 600ste van een seconde. Jeroen Stekelenburg met Michel Mulder. Michel van Harte, je zei gisteren tegen me dat de race die jij ooit in Heerenveen reed, jouw mooiste ooit was gebleven. Ook na je wereldtitel sprint. Is dat nog zo? Ja, dat is nog steeds zo. Ja, dat was uh, op een WK. Zo'n uh, barenkoerrij in Thielf is het allermooiste. Alleen uh, hier, uh, als, je, als je hard gaat, dan, dan weet je dat je ook in de buurt van Nederlandse koor kan komen. En uh, nou, Wel gaaf wat gelukt is. Jammer dat ik net een honderdste mis voor de winst, maar... De Nederlandse Kor was ook wel iets wat ik graag een keer wou hebben. En, uh, Heb je nu? Dat is gelukt, heel erg mooi. Wat was er goed aan deze race? Uh, de opening was heel goed, 9-5. De eerste binnenbocht liep een stuk beter dan vorige week. En daarna uh, had ik echt wel een beetje meer vertrouwen, Had ik dacht van nou, oh, dat stuk ben ik door. Helaas laatste buitenbocht voelde ik gewoon dat ik heel erg aan het hangen was in die bocht. En dat ik toch heel veel gas kon geven. En toen wist ik wel dat ik met een hele goede race bezig was. Als je naar de wedstrijd in het algemeen kijkt, dan zag je dat die Canadees Junior al heel vroeg heel hard ging. En er was iets van, kan wel eens iets bijzonders gebeuren vandaag. Ik dacht, uh, we gaan misschien wel richting het wereldrecord. Maar... Ja, ik dacht dat ook toen ik junior zag rijden. Maar je ziet het, het veld is heel, in de breedte heel erg goed op het moment. En uh, er wordt ontzettend hard gereden. Toen ik hier aankwam was de B-groep reed er ook een stuk of 10 onder de 35 seconden. En uh, dat geeft aan dat het gewoon heel erg uh, hoog niveau is in de breedte. En uh, dat is ook mooi in zo'n olympisch jaar. En, uh, ja, het wereldkor kwam er dan niet, maar gelukkig voor mij wel het uh, Nederlandse record. Het is allemaal een beetje rond de 34-3, sommigen net eronder, sommigen net erboven. Wie gaat dat doen? Wie gaat een keer die 2-tiende stap richting dat wereldrecord zetten? Ja, ik droom daar vaak genoeg van. En ik weet niet wie dat gaat doen, maar uh, ik ga er in ieder geval elkaar mijn best voor doen om, uh, om ooit een keer die tijd te kunnen rijden. En, uh, ja, het, het bedoelt, ik droom denk ik elke 500 meter rijden van om als eerst onder de 34 te gaan. En... Zou het kunnen? Zou het, zou het hier al kunnen dit weekend? Oeh, daar zeg je wat. Vraag je wat? Oeh. Ja, nou, ik zat er nu nog wel een stukje vanaf. Ik denk dat het lastig wordt. Maar uh, zeg nooit, nooit. Je weet niet hoe de omstandigheden zijn zondag. Je moet, uh, het weer moet even mee zitten buiten en, uh, en een perfecte race moet je rijden. Ja, wie weet. Dit is wel geweldig hè, voor sprinters. Ik zag jou al omhoog komen lopen en naar de uitslag bij de vrouwen kijken. Dat, dat waren al geweldige tijden. Ja, hoe is dat hier, om hier te rijden voor een sprinter? Ja, dus aan de ene kant is dat super mooi omdat je weet dat je je snelste race ooit gaat rijden. Tenminste, als je wel goed de vorm bent, En dat zijn we allemaal, denk ik. Maar het wordt ook wel een beetje uh, uh, uh, eng. Uh, uh, eng wordt het een beetje, omdat je... Uh, ja, je gaat, je gaat harder dan dat je ooit hebt gedaan. En dan komt zo'n bocht wel heel hard op je af. Ik zag ja, Mo. Ja, dat klopt. Ja, die ging hard onderuit, trouwens. Maar... Uh, ja, het is, het is gewoon heel erg moeilijk, maar het is wel heel erg gaaf om die snelheid te voelen. En om die kracht in je lichaam te voelen en daartegen te af te zetten. Dat is, uh, dat is het mooiste wat er is. Bij de vrouwen was er een derde plaats weggelegd voor Antoinette de Jong. Zij deed dat in een nieuw junioren wereldrecord. Dat was trouwens in handen van Martina Sablikova. Die wonnen 3000 meter, net voor Claudia Pechstein. Op de 500 meter bij de vrouwen reed Lee Sang Lee, een nieuw wereldrecord. De Zuid-Koreaanse verbeterde haar eigen toptijd... die ze vorige week nog in Calgary reed. We gaan terug naar Genk, naar dat fantastische grasveld... waar Nederland tegen Japan speelt. De ruststand van 2-1... Jack en Bas. Er was een top drie van spelers die zeker zijn van het wereldkampioenschap. Robben, Van Persie, Strootman. Hoort daar langzamerhand van de Vaart ook niet bij naar de laatste interland. Ja. Kijk, van de Vaart is... Zo uh, kan je nog wel een paar natuurlijk op een lijstje zetten. Die normaal gesproken wel op een uh, lijst komen te staan. Die mee mogen naar het WK. Maar van, uh, de bondscoach heeft al eenmaal... En daar is wel wat voor te zeggen. Gezegd, ik ben een beetje... Zat van, laten we zeggen, de tien rittenkaart die iedereen in het Nederlands elftal heeft gehad. Bij Van Marwijk veranderde het eigenlijk zelden iets. Dus laat iedereen maar zijn plekje opnieuw bevechten. Dat maakt de concurrentie goed, zeker als je de opdracht van de KVB meekrijgt om te vernieuwen. Dan uh, moet je veel nieuwe namen inpassen. En dat betekent dus ook dat voor de, laten we zeggen, de oude namen niet alles zomaar meer vaststaat. En dat je dus ook je moet bewijzen. En hij heeft inderdaad gezegd met een aantal, nou dat trio kennen we nu inmiddels... Die vind ik zo buiten iedere discussie. Daar, die namen zet ik sowieso op het lijstje. En de rest moet het allemaal uitknokken. Maar zeker kijk van de vaar zoals hij nu speelt. Dan, ja, dan moet je er ook niet omheen willen. Want dan heeft hij geweldige dingen laten zien. Overigens denken wij dat Strootman het veld gaat verlaten. En dat Ver voor hem in het elftal gaat komen. Dat laatste passeren we op het feit dat Ver de hele rust gebruikt heeft om... Uh, ja, ik val nu even stil. Dat vertel ik zo. U dat verder hele rustgebruik heeft om aan de warm te beginnen. Wij, nee, niet eens. Wij nee. hebben een um, monitor gehad die het de hele wedstrijd tot nu toe keurig heeft gedaan. En nu zegt, geen signaal, controleer de kabelaansluitingen en de instellingen van uw bronapparaat. En dat kan, Jack. Of druk op de afstandsbediening. Ja, dat, dat, dat ben en ik dat goed, is goed. Echt een Ik heb een torki bij me. Ja, nee, dat is allemaal geen enkel probleem. Dat sluit ik zo aan. Ik kom zo, Bas. <laughs> ik ga even het bronapparaat checken, Jack. ja. Nee, hij doet het zo. Dat hebben we al een paar keer gehad. Want ik zat hier al heel vroeg. En uh, dat, hij komt vanzelf weer terug. Oh. Um, ja, uh, we gaan direct er weer in aan die tweede helft. Nederland dus op een minieme voorsprong. 2 tegen 1. Overigens, uh, aardig feit is dat uh, van de laatste 68 keer dat Nederland uh, een uh, voorsprong had. Uh, dat uh, dan een uh, uiteindelijke overwinning. Uh, voorsprong bij de rust. Dat het dan uiteindelijk ook resulteerde in uh, een uh, goed eindresultaat. Uh, het is overigens niet Liro Ver die erin gaat komen. Maar uh, Jetro Willems. Uh, die uh, ja, zijn ik, ik ben goed op de hoofd. <lacht> dat zie je zo. Ja, nee, helemaal goed. Uh, ik heb me voornamelijk bezig gehouden. Jij zou dat bij de Nederlanders doen. Ik doe het bij de Japanners. Ik zie in ieder geval dat uh, Shinji Kagawa erin gaat komen. Spelend uh, bij uh, Manchester United. En eruit gaat, opvallend genoeg, de captain van de ploeg, Hasebe. En zo gaan we licht kijken naar een interessante tweede helft waarin Nederland dus die kleine voorsprong uh, verdedigt. Uh, Deli Blind uh, staat nu centraal op het middenveld. En dat betekent dus dat uh, Nigel de Jong eruit is gegaan... en dat Jethro Willems uh, aan de linkerkant achterin gaat spelen. Dat is de mutatie aan de Nederlandse zijde. En uh, Blind dus voor het eerst op deze positie uh, in, het, uh, in het Nederlands zelftal uh, naar mijn idee. Dus uh, wat dat betreft is het ook leuk om uh, te kijken hoe hij zich uh, in de oranje outfit... Gaat manifesteren. De scheidsrechter staat te kijken. Met name naar de kant. Om te kijken of uh, alle ijskasten, radio's en uh, kookwekkers uh, in Japan zijn aangeprezen. Dat uh, is gebeurd, want we wachten op de Japanse televisie. De bal rolt in het begin van de tweede helft via Jan Maat naar Robben. Ja, en uh, 1-2 is dus de stand voor de duidelijkheid. Voor de van Nederland. En we gaan allemaal goed letten op uh, Leroy Willems. Robben is dus in het elftal uh, is gekomen. En we gaan ook nog. Ja, valt wel mee, denk ik hoor. Uh, ja, hij, hij, hij, Hink pink wat. Ja. En, het gaat wel weer. Klaps gaat ze. En we gaan het er ook maar vanuit dat straks eh, ook nog in het veld de bewondigd zijn. Jetro Ver. Maar dat eh, moeten we dan maar even <tie> afwachten. Balbezit voor het Neel zelf. De bal gaat terug naar Sillessen. Sillessen die eh, een Japanner op zich af ziet stormen. Dat is de aanvaller. De diepe spits zeg maar. Dan komt de diepe trap op het hoofd van Lens. Die komt wel door. Daar wil van de vaart naar de bal toe. Dat lukt niet. Dan wordt er een overtreding gemaakt. Buiten spel is er zelfs gezien door de grensrechter aan de overkant. De vrij schop door de Japanners wel heel snel genomen. Ik denk dat ze dat meer per ongeluk deden dan bewust. Maar de bal rolt weer en de scheidsrechter vindt het prima. De Japanners gesterkt dus door de goal. Zo vlak voor rust, de 1-2. De aansluitingstreffer misschien wel van plan om in het begin van deze tweede helft Nederland daadwerkelijk echt aan het schrikken te maken. Wel bezit voor de Japanners, Terwijl Robbe klaarbelijkelijk hersteld is van die ogenschijnlijke blessure die hij had. Want hij jaagt goed door. En dan geeft Janmaat uh, zijn uh, directe tegenstander ook nog een geschouderduwtje. Nagatomo, die uh, knalt de bal iets verder over de zijlijn. Nederland gaat inwerpen, uh, doet dat uh, halverwege de eigen helft aan de rechterkant van het veld. Janmaat Maat stuit het twee keer met de bal en uh, gaat dan misschien uit stand dunken. Want er is eigenlijk niemand in de buurt. Nu wel, maar Robbe krijgt de bal over zich heen gegooid. Maar ook een duwtje in de rug van Nagatomo. En zo krijgt Nederland weer balbezit. In een stadion waar het licht al lange tijd brandt, zo midden op de dag... En waarbij de, het heijige karakter van de lucht inmiddels iets minder werd. Maar een paar minuten geleden leek het alsof de beide doelen bij wijze van spreken na verloop van tijd niet meer te zien zouden zijn. Dat is absoluut niet het geval op dit moment. Waarbij Lens de bal via van de vaart naar Vlaar speelt en Vlaar de bal knalhard over de zijlijn moet spelen. Omdat letterlijk Honda op zijn voet stond. Vlaar glijdt even weg. Het balbezit is voor Blind. Blind aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal naar Siem de Jong. Raakt hem kwijt. En Lens laat hem dan heel verstandig tussen de benen door over de zijlijn lopen. Waardoor Nederland met Van der Vaart kan gaan ingooien. Sim de Jong zich aanbiedt. Maar Van der Vaart tegen Jetro Willems. Die ontzettend veel op Lioro Verle leek. Nu gaat ingooien. En het balbezit is voor Willems. Willems met het balbezit aan de linkerkant van het veld. Gooit die bal in. Doet dat richting Lens. Lens met een overtreding van Blind mag doorgaan. En dan Oshide die de bal naar voren trapt. Met uh, dank voor alle lieve producers die ons van uh, warme koffie voorzien hier. Want uh, dat uh, haalden we behoorlijk nodig. Na het klappen tanden van de eerste 45 plus 15. Minuten op onze commentaarpositie in de kou van Genk, waar zoals gezegd de temperatuur net boven nul is. Het Nederlands elftal in het begin van de tweede helft met 2-1 voor staat. De Japanners via Ushida, de rechtervleugelverdediger, ingooien en daarmee eigenlijk ook aanvallen. Ook, want de bal ligt ver op de felmelijke helft. De helft van Nederland, Osako glijdt weg en trapt langs de bal. Van de vaart neemt over. Loopt langs de linkerzijlijn, geeft de bal mee aan Sim de Jong. Wat heet mee, levert de bal in bij Sim de Jong. Er komt een 1-2-tje nu. Wat de bal eruit springt. En uiteindelijk blinkt met een heel slim balletje nu Sim de Jong wegstuurt. Die gaat het niet binnen. Die geeft de bal breed aan Strootman, maar, maar net niet. Goed, waardoor Strootman net niet kan schieten. De bal eigenlijk tussen hem en Robben inploft. Gebeurt dat iets secuurder? Dan uh, is het binnenlopen en 1-3. Nu komt Japan met de schrik vrij. En heeft het de bal. Ja, Naratomo, uh, die uh, linkervleugelverdediger aan de rechterkant van het veld. Uh, de captain nu van de ploeg is, uh, die is, die is er ook in gekomen. Endo. Die uh, heb ik niet uh, binnen de lijnen zien komen. Maar de nummer 7 staat nu ook uh, binnen de lijnen. Heb jij gezien wie eruit is? Nou, volgens mij H.C. bedouwen ik oude kutten. Ja, maar is Kakawa er nog niet in gekomen? Dat weet ik niet. Nou, goed. We zien het direct. Balbezit uh, bij uh, Willems. Uh, Willems richting Vlaar. Vlaar uh, dan uh, even terug richting Sillissen. En Sillissen in, uh, in balbezit. Balbezit uh, aan de rechterkant van het veld. De tweede die eruit is gegaan is Kio nummer 8. Die zijn we kwijt aan de linkerkant. Okay, dankjewel. De bal bezit voor het elftal via Jan Maatrocht van de Middellijn. Die geeft hem uh, terug naar Vlaar. Vlaar uh, die staat halverwege zijn eigen helft. Krijgt Honda op bezoek. Uh, die kan de bal eigenlijk alleen maar breed spelen. Nu naar Willems. Dat doet hij. Willems opent al op met wat diepte naar Van de vaart. Van de vaart naar lensballetje er binnen door. Naar nou blind die doorgelopen is. Japan verdedigt de bal terug naar de keeper. Die blijft rustig. Hoewel daar niet alleen Blind, maar ook Siem de Jong nog in zijn buurt kwamen. Het uitverdedigen een linie verderop is dan weer niet goed. Waardoor Nels Elftal de ballen weer terug heeft. Zo ziet Van Gaal dat wel graag. Als je dan de bal kwijtraakt, zorg dan niet dat je hem zo snel mogelijk weer terugverovert. Dat overkomt dan Japan, laten we zeggen, wat vaker. Want Nels Elftal slaagt dat toch in de regel wel in. Zodat ook nu het balbezit weer voor zelf Elftal is. Vlaars, zwakke paas, te makkelijk, te slim ook of te doorzichtig ook. En daarmee slim onderschept door de Japanners. Die eigenlijk met twee stapjes voor de tegenstander komen. En daarmee de bal terug veroveren. Het heel zelf dan moet dan terugplooien in plaats van vooruit. De bal naar de rechterkant. Honda. Honda blijft staan. En Honda oh, met een steekballetje. Schitterend wippertje. En dan zit hij er van dichtbij. Bijna in. Bijna via Kakawa. De invaller van Manchester United zoals gezegd. Maar die uh, krijgt de bal net niet langs Sillenzen. Slim balletje van Honda. Een wippertje over de Nederlandse verdedigers heen. En eigenlijk ook nog wel aardig Opgevangen door Kakava, maar die krijgt hem in de draai. Hij tikt hem nog wel net aan, net niet genoeg vaart mee om hem langs Zillings te krijgen. Niels Elftal gaat nu een beetje knoeien trouwens met de Vrij in een hoofdrol die opgejaagd wordt. En eigenlijk geen idee heeft wat hij moet doen met nee. de bal gespeeld. Nee, de, de Vrij imponeert mij toch weer niet hoor. Ik nee, denk nee. echt dat we, dat we betere mensen hebben die centraal achterin kunnen spelen. Althans in de vorm in de waarin de vrij op dit moment is. Er straalt te veel onzekerheid vanaf. Balbezit voor de Japanners de hoogte van de middellijn. Terwijl het eigenlijk, zit ik ook te bedenken, opvallend is dat Blind nu, zoals bij Ajax, uitgeprobeerd wordt. Centraal op het midden van de punt naar achter. Daar zal Stijn Schaars niet echt blij mee zijn. Balbezit nee. voor de Japanners. De Japaners openen via de linkerkant van dat veld. En daar staat hij weer, Nagatomo, aangespeeld door Yamaguchi. De zit dan voor Kakawa kan er niet bij komen. Zit er vrij erg goed tussen. Dan uh, weer de overname via die uh, aanvoerder die nu in is gekomen. Endo, maar die raakt hem dan kwijt. En dan uh, Willems. Willems met het balletje naar Strootman. Strootman, de bal uit, niet ja. binnen. Is inderdaad uh, over de zijlijn geweest. grensrechter geeft dat aan, halverwege de Nederlandse helft. Omdat het Nederlands elftal nu toch in een fase zit waarin het wel degelijk problemen heeft. Op het moment dat het door de Japanners fel wordt aangepakt. En eigenlijk geen tijd en ruimte meer krijgt om rustig op te bouwen. En dat levert nu al een aantal keren merkwaardige momenten van balverlies op. Of zoals nu, een bal die zomaar over de zijlijn wordt gelopen. Omdat de tijd en de ruimte er niet is om het rustig te doen. Japan, ook daar is natuurlijk niet heel veel ruimte nu. Omdat het zelf al bereid is om zeg maar op dezelfde manier gast te geven nu krijgt uh, Endo de bal. Die staat 10-15 meter over de middenlijn. Slimme combinatie brengt Endo opnieuw een balbezit. Gaat de bal naar Honda. 18 meter voor het doel oh! En de bovenkant van de lat. Want in de eerste helft hebben we zo'n moment gezien dat hij nog probeerde een aanvaller te bereiken aan de rechterkant. En toen misschien dacht, laat ik zelf maar schieten. Had ik dat maar gedaan, maar het niet deed. En zich nu uh, dat geen tweede keer laat zeggen. Ja, dit was een fenomenale goal geweest. 18 meter van het doel. buitenkant links. Met kijk, de kijk, kijk. buitenkant kijk. Ja, ja, schiet ja, ja, ja. hij de bal op de punt van de kruising. <lacht> waar Sillensen werkelijk geen schijn van kans zou hebben gehad. Het Nederlands elftal ontsnapt aan de gelijkmaker. In de 53e minuut van de wedstrijd. Het blijft 1-2, maar het had maar zo... 2-2 kunnen zijn. Ja, overvliegend gesproken actie. zillen ze weer nu. Wat een actie van die Honda. Zo'n flegmatieke trap buitenkant links. Ook nu weer in bezit. Honda. Terwijl de Japanners nu beginnen te komen met het Kakawa en Nagatomo. Aan de linkerkant Nagatomo Kakawa. Kakawa. Nederland heeft het echt moeilijk in die openingsfase. Stand nog steeds 2 in het voordeel van Oranje. Slechte bal nu van Japan overname. die Blind. Dan Strootman die zelf wegleidt. Geen overtreding zegt de scheidsrechter. Dus kunnen de Japanners weer aanzetten via Yamaguchi. Yamaguchi via het hart van de verdediging. Yoshida. En aan de rechterkant van het veld is er nu ruimte. De Japanners gaan gas geven. In de 50 cc klasse lijkt het wel. Want ze blijven nu in balbezit. En Nederland loopt een beetje achter de feiten aan. Het feit is dus nog steeds dat we voorstaan. Wat Oranje betreft. Maar dat Japan echt, echt aardiger begint te voetballen. En dat ik benieuwd ben hoe Nederland letterlijk en figuurlijk overeind blijft. In de 50 cc klasse zou ik de bal onmiddellijk aan Honda geven... Dat gebeurt ook nu met een uh, opening die dan uh, op weg is, opgevoerd ja. ja. Als hij geparkeerd staat, dan kunnen we daar weer grapjes over maken. Heb of jij het jouw van een zundap? Ja, zeker. Was jij een buikschuiver? Uiteraard. Man. Balbezit voor uh, het Nederlands elftal via Sillissen. omdat de bal op Honda veel en veel en veel en veel, veel te ver is een buik. en over de achterlijn gaat en uh, Sillissen de doeltrap gaat nemen. Ik probeer maar gewoon door te praten Zo moeilijk, zo goed als ik waars. Het kwaad. Dus dat gaat <lacht> 50 minuten en het balbezit uiteindelijk voor Japan weer is als Sillissen voor de zoveelste keer zwak uittrapt. Nou is dat echt de vierde of de vijfde keer dat het me vanmiddag opvalt. Deze belandt er van de middellijn zomer over de zijlijn niet binnen te houden. Robben. En een ingooi voor Nagatomo. Ja, en uh, Honda krijgt uh, de gestrekte voet van uh, Blind op zijn uh, vreef. Waardoor er een vrije trap uh, wordt uh, toegekend en terecht... door uh, die scheidsrechter uit België. Die uh, Jimieni, Jimieni, die uh, ziet dat het balbezitting is bij... Ja, via Endo aan de rechterkant van het veld, uh, Yoshida. En uh, nu ook weer aan de rechterkant verder, denk ik, ja. Richting... Uh, Diezelfde uh, Oshida Ushida, uh, Yamaguchi. Dan uh, goed gedaan door Willems. Willems' lens. Maar de ruimtes zijn klein. Want uh, Japan begint nu een beetje op te jagen. Zelfs door te jagen op Sillers. Die de bal teruggespeeld krijgt door uh, Willems. En dan krijgen we dat lange wachten. Daar is Vlaar absoluut niet blij mee. Sterker nog, die verspeelt hem werkelijk als een kleuter. En dan uh, kan hij zich herstellen. En uh, de Japaners zelf de bal over de achterlijn. Is het zeker geen corner die uh, Japan wel krijgt. Maar dit zijn van die momenten waar uh, de Vrij, maar ook Vlaar... Er veel te veel van hebben. Het oogt soms zo ongelooflijk stuntelig. Dat, uh, nou ja. Het zijn verdedigers, Jack. Zoals uh, ja, maar... vroege verdedigers waren die voetballend niet al te handig zijn. Overigens zie ik nu dat het wel een corner was. Om. Oké, okay, hoekschop genomen. Het Nederlands Elftal komt wat in de problemen. Mede dus uh, vanwege de fouten die zelf worden gemaakt. Endo schept de bal het strafgebied binnen. Dat wordt gekopt door uh, het Nederlands Elftal via Vlaar. Zo is de bal er in ieder geval vooruit. Dan kan Oranje misschien gaan counteren nu. Het is 1-2. Nu stapt Lens weer met zijn hakken op een bal die hij meekrijgt van Willems. Daar komt Honda. Daar komt Honda. Bal voor Vlaar. Die zet zijn voeten tussen. Neel Zelf komt nu serieus onder druk. na 56 minuten. Er wordt van afstand geschoten. Stil is het bijna geklopt. maar bijna geklopt betekent dat het allemaal goed afloopt. Hij hoeft de bal zelfs niet eens te raken. Het schot van Nakatomo van een meter of 25. Vliegt een uh, centimeter of 15 langs de paal. Het is toch eigenlijk merkwaardig om te constateren in het begin van deze tweede helft. Dat Neel zelf dat dat dus met tweeën in staat, echt onder druk komt. Maar nogmaals voornamelijk omdat er merkwaardige keuzes worden gemaakt. Ik kan me voorstellen dat Vlaar boos is op Sillissen van het moment van zo even. omdat zegt, geef me die bal niet. En dat Sillissen gewend is om misschien met verdedigers die wat meer gewend zijn om mee te voetballen te zeggen, ja, bij mijn club kan ik dat op die manier makkelijk doen. Maar hier lukt dat dus niet. Nee, terwijl Van Gaal net uit de kou is gekomen voor de eerste keer eigenlijk in deze wedstrijd om iets te geroepen tegen de formatie die in het oranje gestoken nog steeds op 2-1 voor staat. Maar uh, zeker niet goed speelt in die openingsfase van de eerste helft. Daar kunnen we over spreken. Omdat er 11, 12 minuten zijn gespeeld nu in die tweede helft. Met die voorsprong nog steeds van 2-1. Bal naar uh, richting Sim de Jong. Die de bal probeert door te koppen. Lukt niet. Van de vaart kan er niet bijkomen. Strootman krijgt de hoofd dan wel uh, aan de bal. En dan kunnen we gaan opbouwen via de rechterkant van het veld. Met Jean Maat en Robben. Robben sleept de bal even onder de voet door. Heeft Kakawe voor zich. Maar daar waar Robben is, daar is het huiswerk goed gedaan. Er staan er steeds vier Japanners omheen. Het werkte eigenlijk tot nu toe in de hele wedstrijd. Behalve in de fase waarin in de 38e minuut Robben... naar een uitstekende bal van de vaart geweldig kon uithalen. Nu de bal gespeeld is Siem de Jong. Die heeft het moeilijk vandaag. Die heeft het echt moeilijk. Staat op een eiland. Bal weggekopt door Yoshida. En het overname dan via de linkerkant van het veld. Waar Nagatomo gaat rennen. Waar De Vrij en Nagatomo op elkaar knallen. De Vrij even blijft liggen. Het zijn van die knallen die überhaupt niet lekker zijn. Maar in deze temperatuur op dit veld zeker uh, helemaal niet. Met een uitstekende actie van Van der Vaart uh, probeert uh, Lens uh, zich vrij te spelen. Maar is staat aan de rechterkant van het veld? Honda, Honda, Honda, Honda. Wat een fantastische voetbal. Ja, dat is geliefd uh, te verblazen als hij de bal is. Dat weet natuurlijk al een poosje. Zijn schot op de kruising op de bovenkant van paal en lat was fenomenaal. Uh, van zo even met de buitenkant van zijn linker vanaf 18 meter. Maar hij valt wel meer op. Al was het maar door dat paasje waarmee die invallige Kakawa ineens vrij voor ze zetten En dat is dat de bal net niet genoeg vaart mee kreeg. Anders was het al in een eerder moment van dit duel 2-2 geweest. Maar daar is Japan dus wel nu al tot twee keer toe dichtbij in de buurt geweest. 1-2 is het nog altijd. Opnieuw hebben de Japanners balbezit en moet Nederland terug op de eigen helft. Waar de Japanners zo nu en dan in slagen om tussen de vuilnelijke linies proberen wat ruimte te vinden. Zo af en toe lukt dat nu niet. Strootman fel in duel geeft de bal nu mee aan Robben. Robben krijgt een heel klein tikje. Hij krijgt daarmee een vrije schop van Jumélie, de scheidsrechter die er bovenop staat. Robben is nu boos. Kan natuurlijk Nederlands spreken tegen deze scheidsrechter die dat uiteraard begrijpt. Ja, omdat hij fransstalig is. Nee, maar hij spreekt Nederlands okay. ook. Geen enkel <laughs> probleem. Um, dus dat mag en dat kan. En nu uh, is dat gemoppen van Robben weer voorbij. Is de vrije schop voor het Nederlands al genomen. En die komt dan voor de voeten van Vlaar. En uh, Vlaar uh, speelt de bal even terug naar Sillissen. En zegt: ze, Kijk, zo moet je een bal aanspelen dat je elkaar ziet en dat je weet wat er aan de hand is. De Vrij dan, de Vrij heeft meters voor zich. Maar dred... ja, nu, omdat uh, Blind zich aanbiedt, uh, opent hij het vizier. En dan uh, de bal even terug naar Jamaat. Jamaat en de Vrij. Jan. De Vrij krijgt de bal weer aangespeeld. De bal wordt dan de hoogte van de middelen aangespeeld. Het leek dat het team de Jong terugkwam met buitenspelpositie. Er wordt ook voor geappeleerd. Maar uiteindelijk door uh, de assistent scheidsrechter niet over nagedacht uh, om daar überhaupt iets aan te doen. Dat hoeft er ook niet, want balbezit is voor Japan. Linksachter, 10 meter voor de middellijn. Endo, Endo in balbezit aan de rechterkant van het veld. Kan hij aangespeeld worden richting Yoshida? Yoshida met Lenz voor zich. Kan Yoshida die bal binnenhouden? Ja. Kan hij langs Lenz? Ja. Kan hij die bal terugkrijgen? Ook. En kan hij richting het 16 meter? Ja. Kan er een kans komen? Zeker. En is het Honda die scoort? Ongelooflijk maar waar. Wat een goede aanval van Japan, zeg. Goedemorgen, wat een goede aanval. En wat staat Nederland ongelooflijk te stuntelen? Hoe mooi is die aanval opgezet? Via de middenas, via de rechterkant, via 3-1-2's. En uiteindelijk is het die man die echt zo ongelooflijk goed kan voetballen: die Keisuka Honda. Die scoort in de 60 e minuut van de wedstrijd. En zo is Nederland na 2-0 voorsprong teruggespeeld naar een 2-2 gelijke stand. En wil ik nu wel eens kijken hoe de rekbaarheid is in de groep. En hoe belangrijk men deze wedstrijd acht. En hoe diep en hoe men kan en wil gaan. En wat de kracht is van het Japan. Want de Japan combineert in die tweede helft uitstekend. En nu leidt ook Deli Blind weer balverlies. Nee, het is leuk om te zien wat er nu gebeurt. En oh, oh, oh, oh over drie dagen al Columbia. Kortom, het is uh, toch interessant. Ja, dit is een goal zoals we bij wijze van spreken graag zouden zien dat we hem zelf zouden maken. Alles één keer raken, overal beweging. Beetje Ajax-Celtic, weer een slechte bal voor de Vrijthaus. Ja, Het is allemaal één keer raken ja. en een behoorlijk tempo, overal beweging. Kijk, mensen die aan de bal zijn en stilstaan zijn makkelijk te verdedigen. Maar als alles beweegt en ook dat wat niet aan de bal is, dan weet je niet meer waar je moet staan. Nou, het Nederlands Elftal wist niet meer waar het moest lopen en staan tegelijk. En zo werd hij uiteindelijk door Honda ook nog wel heel slim afgerond. Want op het moment dat je dan eigenlijk nog verwacht dat er nog een paasje komt. Schiet hij hem. Bijna achterloos in de korte hoek voorbij Sillissen. Vanaf een meter of tien. Schitterende goal. Tik, tik, tik, tik. tik. En je kan er naar kijken. En je kan er eigenlijk helemaal niks aan doen. 2-2. En nou is het Nederlands elftal niet vaak overkomen. Dat er een 2-0 voorsprong op de borden stond. En dat die als sneeuw voor de zon verdwenen is. En dat er ineens weer 2-2 staat. En al zeker niet tegen de tegenstander van het Kaliber Japan. Nummer 44 op de FIFA ranking. Willems, zwakke bal. En dan uh, de bal kwijt. Overtraining gemaakt. Blind wil heel snel de vrije schop nemen. Maar dat mag niet omdat de bal nog niet stil lag. En dat moet dus opnieuw gebeuren ter hoogte van de middellijn. Nederland zal zich moeten herpakken in deze koude, waterkoude middag in Genk. Ja, nog een half uur te spelen in deze confrontatie tussen Nederland en Japan. Die interessant is vanwege in het scoreverloop. Die 2-0 voorsprong leek uh, gewoon genoeg om uh, deze wedstrijd uh, in ieder geval winnend af te sluiten. Naar de doelpunten van uh, Robben en Van der Vaart. En nu dus uh, die 2-2 uh, die er opeens op het scorebord staat. Gewoon in een kwartiertijd weet... Uh, en ja, nog iets extra, want het, was, het gebeurde twee minuten voor rust. Zeg maar in 17 minuten tijd weet Japan dat weg te spelen. Bal bezit nu. Stiem de Jong kan er niet bij komen. De Japanners nemen over. Honda doet weer iets moois. Neemt de bal aan als zijn een dolfijn. Even op het hoofd. En dan Endo. De mensen gaan ervoor applaudisseren. Lens die de overtreding maakt en zegt: Ja, ik raak de bal, dat klopt. Maar de man uh, raakte die ook. En dus kunnen de Japanners uh, op weg naar uh, wellicht uh, die sensationele 3-2 voorsprong. Want Nederland is het volkomen kwijt. En uh, ja, dan zou je kunnen zeggen is het uh, verkeerd op het middenveld... dat daar de jong weg is en dat daar uh, nu uh, Deli Blind speelt. Maar dat lijkt mij uh, te erg om het alleen daarop af te wentelen... want Nederland mist gewoon de scherpte. En Japan heeft een tandje bijgezet aan de linkerkant van het veld. Balbezit bij Kakawa, Kakawa en Nagamo, Nagamoto. Maar er zit dan uiteindelijk het voetje tussen van, uh, van Robben. Hoe leuker uh, Japan speelt, des te leuker het ook is om die namen uit te spreken. Met het balbezit uh, nu voor Blind. En dat klinkt dan uh, onmerkelijk minder... De bal bezit nu voor Vlaar, die de bal redelijk hard speelt richting Sillissen. Sillissen neemt de tijd en voorspeelt de bal aan de linkerkant van het veld naar Jetro Willems. En de Japanners jagen nu, Daar waar het in eerste instantie ter hoogte van de middellijn gebeurde... in de grootste fase van de eerste helft, geven ze nu al druk halverwege de helft van Nederland. En daar hebben met name de centrale verdedigers moeite mee. Want het opbouwen ziet er niet meer uit. Het is zo zoeken, het is zo kijken en zo wachten. En ja, nu uiteindelijk komt die bal goed terecht omdat Robben vanuit de dekking loopt. Nu misschien dat het goed gaat met Van der Vaart aan de linkerkant Lens. Lens, punt van het straftoelgebied. De bal voor het doel. Daar gaat hij. Robben bijna duikt net onder de bal door. Sim de Jong stond een half meter ervoor en uiteindelijk loopt het voor Japan goed af. Hij trok, trok zijn hoofd in. in minuten, hij zijn hoofd in. Ja. Ja, ik dacht het wel. Misschien ja. dat Robben gedacht heeft, nou ben ik een keer een kop groter dan de rest. Dat is niet eerlijk. Dan, ja, hij ja, dan hij, naast, hij, ja. hij wil eigenlijk achterwaarts koppen. Ja. En is de bal eigenlijk al voorbij als hij een beweging met zijn hoofd maakt. Ziet er inderdaad wat merkwaardig uit. Ja. Maar, hij mist de bal totaal. Nels Elftal heeft eh, na slordig uitverdeling van Japan de bal al wel terug. Blijft dus op de helft van de Japanners staan nu. Lens opnieuw aangespeeld. Zoekt de drukte op eerder dan dat hij er probeert juist omheen te lopen. Verspeelt dan de bal. Honda, slimme, korte 1-2. En heel veel ruimte voor de rest. Bek Ushida, die uh, nu steun krijgt. Ook ze dreigt om zijn doel uit te komen. Doet dat niet. Vlaar moet verdedigen. De Vrij moet verdedigen. De Japanse aanval loopt door. Maar de man aan de bal, Spits Osako, loopt eigenlijk het strafschopgebied weer uit. Verspeelt dan vervolgens ook nog de bal. En daarmee is het probleem opgelost. Maar Japan oogt zo in die laatste 15 minuten bijzonder fris en vrolijk en fruitig. Het merkwaardige is dat ze in Japan nou dachten, zijn we eigenlijk nog wel in vorm. Want de afgelopen maand was niet bepaald succesvol. Nee. Toen speelden ze voor potjes tegen Servië en Wit-Rusland. En die verloren ze allebei. Maar uh, dit ziet er dan toch plotseling weer heel aardig uit. Na de 2-0 voorsprong voor het Nederlands Elftal is het gewoon 2-2 in Genk. Ja, met uh, balbezit nu voor Robben. Maar uh, die uh, maakt dan een, een overtreding. Denkt uh, dat niemand dat ziet. Maar uh, er wordt de speler over de achterlijn gegooid. Uh, en uh, geest, uh, geeft daar dan uiteindelijk een coca voor. Is het uh, balbezit uh, voor uh, Endo. Endo uh, die hem uh, van Kakawa krijgt. En uh, zo gaan... De mannen van uh, Zaccaroni weer opbouwen. Want Nederland uh, loopt letterlijk een beetje achter de feiten aan. Heeft uh, amper balbezit gehad in die tweede helft. En uh, oogt uh, ja een, een beetje stroef, een beetje verzandig. Ook geen Nederlands, maar wel lekker dat ik het kwijt ben. En dan verzandig? Bal... Ja, ik heb nee, net het voor Europees was lekker. Balbezit... Verzandig vind ik nog gekker hoor. Ja, ja maar je krijgt er meer punten <laughs> voor uiteindelijk. <grijg> balbezit, ik rosje in één keer straks de tribune af. Balbezit voor Honda. <grijg> Honda terug naar Yoshida. En uh, dan uh, gaat de bal uh, weer even verder terug uh, in uh, het centrum naar uh, Kono. En Kono naar Nakatomo. En dat betekent nog steeds dat de Japanners in balbezit zijn... en dat de Nederlanders uh, gewoon moeten afwachten en moeten reageren... en niet kunnen ageren. Toch het sterke punt normaal gesproken van een uh, oranje team. Maar we kijken naar het stand op het scorebord. We zien dat daar staat Japan-Nederland 2-2. En dat we gespeeld hebben in 65 minuten. Balbezit voor uh, Vlaar, die... Kijkt om zich heen. Waar kan het naartoe? Het kan altijd breed naar Willems. Waar kan het dan naartoe? Het kan altijd terug naar Vlaar. Dan hebben de Japanse aanvallers het al even gezien met dat heen en weer lopen tussen die twee. Dan is het de Vrij die de bal krijgt. Strootman die zich laat zakken. Alleen maar terug kan kaatsen op Vlaar. Vlaar weer met de handen breed staat. En zegt waar nu maar weer naartoe? Naar de Vrij. De Vrij maar weer naar Vlaar. En als er dan geen middenvelder aan speelbaar is om het echt laten we zeggen opbouwende deel voor zijn rekening te nemen, dan moet het maar breed en moet het maar breed en terug en breed en terug en terug en breed en is nu Vlaar weer die de bal krijgt van Willems en hem dan maar weer meegeeft naar Sillessen. En zo komt Nederland eigenlijk geen steek verder. Omdat de middenvelders geen mogelijkheid krijgen de bal aan te nemen. De verdedigers niet in staat zijn om de opbouw goed op gang te brengen. En wat krijg je dan? Een lange trap van de keeper. En hoewel je normaal gesproken een kop groter moet zijn dan de Japanners. Is deze bal, en dat geldt voor veel lange ballen, van ze toch uiteindelijk prooi voor de Japanse verdediging. Ja, maar Nederland uh, kijkt hoe Honda in balbezit is. Nederland dat echt een abominabele tweede helft tot op dit moment speelt. Ja. En uh, Vergaal zei het is wel eens leuk om te kijken hoe ze om uh, kwart over één een wedstrijd spelen. Omdat er ook in Brazilië op dit soort tijdstippen gespeeld zou kunnen worden. Dat betekent dat ze, terwijl er nu een bal komt van, van de Vaart richting Jong, die er net niet bij kan, dat ze heel goed kunnen spelen om uh, kwart over één. Want uh, die 2-0 voorsprong kwamen, maar dat het rond 2 uur een dip krijgt. Dat <laughs> we daar uh, duidelijk over zijn. Balbezit nu aan de rechterkant van het veld, Yoshida. Terwijl uh, heel goed uh, de bal uh, wordt afgeschermd door Osakasi, uh, die uh, Okazaki heet. Is het balbezit nu uh, bij... Uh, de Japanners die gaan scoren. Nee, het is Sillesse die rent op de inzet van Kakawa. En het gegil is niet van de lucht, want de Japanners hebben vrij hoge stemmetjes klaarblijkelijk. Maar het is uh, Sillersen die er uh, in tegenstelling tot wat met een Japan gewend is maar één stokje voor steekt. Want hij uh, voorkomt in ieder geval dat het 3-2 is voor de Japanners. Maar als er één ploeg moet voorstaan op dit moment, dan is het Japan. Het gemak waarmee de Japanse of de Japanse aanvallen zit, valt weer langs de vrijlopen. Ja, hij speelt natuurlijk niet voor niks bij Manchester United Kakawa. Maar het is wel veelzeggend. Eén schaar, één schijnbeweging en meteen is hij gezien. En is de vrije doortocht aan Kakawa gegund. Het is dat Sillers een aardige redding heeft, anders staan we achter. Dat bezit nu voor honden Is Die probeert terwijl de achterlijn ongeveer onder zijn voeten ligt. Nog een man voorbij te gaan. Dat lukt. Kakawa zet de bal Rokie. voor. En dan wordt die nood weggekomen door de Vrij opnieuw ingebracht. En Nels is totaal in paniek. En kan de bal maar nood uit het strafschopgebied rammen. Voordat Yoshida, die toch bij momenten als deze ook bij VVV wel eens de trekker over wilde halen. Nog zijn voet tegen de bal kan zetten. Maar na 68 minuten is niet alleen de voorsprong voor Oranje 2-0 opgebouwd. In de eerste helft als sneeuw voor de zon verdwenen. Via Van der Vaart en Robben. Maar eh, staat het Nederlands elftal nu echt onder druk. En je zegt dat terecht. Het is eerder wachten op de 2-3 voor Japan. De 3-2 trouwens strikt genomen. Want Japan speelt thuis. Ja. al voor de 2-3 voor het Nederlands elftal. Want men is de weg kwijt. Ja, totaal de weg kwijt. Alhoewel Nederland uit uh, spaarzame momenten zo nu dan uh, wat zou kunnen halen. Omdat Robben natuurlijk grote kwaliteit heeft. Maar de bal nu ook kwijtraakt. Gaat de bal even terug richting de doelman Nishikawa. Nishikawa trapt de bal naar voren. Doet dat uh, niet goed, want uh, Jammer het kon overnemen. Maar Nederland uh, probeert dan uh, enige druk te zetten. Dat lukt niet, want Japan blijft in balbezit. En uh, ook nu weer uh, via Kakawa. Kakawa laat zich uh, wegzetten. Houdt dan uiteindelijk van de vaart vast. En dan krijgen we een wissel uh, aan de Nederlandse kant. Uh, kijken wie eruit gaat. Uh, het is uh, Strootman. Strootman. Oh, sorry. Of, of Kijk die, ik gewoon niet goed. De Jong. Ja, kan ook hoor. Nee, is te zien. ja, gaat uh, even wat vragen. Maar uh, De Jong gaat uh, eruit. En erin komt uh, Memphis Depay. Die uh, zijn uh, extra minuten mag gaan maken. Hij uh, heeft al een bloedje achter zijn naam. En uh, nu mag hij extra minuten maken. Uh, Leuker. Uh, een leuke speler met een uh, goede actie. Waardoor Lens nu naar het uh, centrum uh, verhuist in de aanval. En kijken wat dat gaat opleveren voor het Nederlands Elftal. Ter uh, spelen, Nog uh, officieel uh, 21 minuten in deze wedstrijd. Zal wat extra tijd bijkomen. Met het balbezit voor het Nederlands Elftal. En laten we hopen dat Nederland nu eindelijk wakker wordt in die tweede helft. Want voorlopig is het uh, beschamend geweest. Het is uh, van het ene noodscenario naar het andere. We eerst zien de jongen nu Lens dus in de spits. Van Gaal heeft dat zelf zo genoemd over het noodscenario. Hij zei, je moet er ook maar weer je voordeel mee doen. Want je kan ook op een WK eens een keer in de situatie komen dat je spitsen allemaal niet beschikbaar zijn. Hij ja, had het over Van Persie, Huntelaar en Van Wolfswinkelen. Ja, Die nou er ja. Niet bij waren. Ja. Nee, Kuit. Uh, en Koud. Die uh, missen dan ook nog. En zo moet je dus wat noodgrepen doen. En doet dus inderdaad Lens in de spits. Dat is ook wel eens een keer eerder geprobeerd. Lens heeft natuurlijk Van Gaal een uh, goede dienst bewezen in deze kwalificatieregio, Door eigenlijk continu goed te zijn. Terwijl Willems nu de bal speelt naar Lens. Die halverwege de helft met de tegenstander Yoshida is zijn rug de bal verspeelt. Honda dan een klein tikje meegeeft. Japan blijft in balbezit. Kakawa draait weer weg in de middencirkel. Maar doet dat op de eigen helft. Dat mag van het Nederlands elftal. Van de vaart houdt een oogje in het zeil. Er komt een hakje, want dat durven ze nu ook. Endo krijgt de bal terug naar Kakawa. Strootman komt kijken. Kakawa heel makkelijk weer er voorbij weggedraaid. Dat is een hele, wisten we al, hele goede speler. Honda, wisten we ook al, ook een hele goede speler. Want aan techniek nou, ontbreekt deze Japanse ploeg beslist niet aan. En met twee goals die ze inmiddels op het bord hebben gebracht. Met een 2-2 tussenstand, 20 minuten voor tijd. Aan, laten we zeggen, scoringsdrift. Toch in dit duel voor een keertje ook niet. Nee, en er zit dreiging in. Er zit nu ook diepte in. En uh, met Honda noemen we, uh, vind ik, de beste man van het veld. Hij ja. doet echt helemaal niets fout. Uh, hij, hij valt... Niet op waar hij loopt. Maar hij loopt altijd goed. En hij, er zit in iedere passing een idee. Terwijl de Japanners nu een aantal wissels gaan inbrengen. Dat gaan we direct wel bepalen. Wie het zijn en wie eruit gaan. Althans, we zullen het niet bepalen. Maar we kunnen het wel benoemen. Is het balbezit voor Honda. Honda met blind bij zich. Honda tussen twee man in. Raakt hem dan kwijt. Omdat blind het lichaam goed gebruikt. En dan via Willems heeft Nederland balbezit. Maar het gaat terug. Men weet niemand aan te spelen voorin. Men durft ook helemaal niet. Er zit een soort rem op. Bij het Nederlands al. daar waar hij in de eerste helft... na het eerste slechte kwartier euh, werd afgeworpen. De men ging opbevangen voetballen. Van vrij makkelijk op een 2-0 voorsprong. Maar nu gaat er zo verschrikkelijk veel fout. En uh, gaan de Japanners nu ook proberen door de stokken te spelen. In dit geval van Janmaat. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Janmaat kan ze er stellen. Maar heeft dan onmiddellijk twee Japanners op de voeten. Die, waarvan er één in ieder geval een overtreding uh, begaat. En uh, ik denk dat het Nagatomo is. Uh, We weten dat, uh, want dat doet hij heel vaak, uh, uh, Nagatomo. Ja, vrij trap voor het Nederlands elftal. De Japanners gaan weer wisselen. Uh eens kijken. Wat gaat er gebeuren? Heb jij enig idee wat daar... Osaka in, gaat draaien? Osaka, oh ja. Ik dacht ehm. van de T-set, maar ik denk dat het meer van de shoes was. Als heel Osaka. goed aan de overkant tuur zie ik... Uh, volgens mij staat Kakitani, die klaar staat om in te vallen. Kakitani. Komt weinig aan de bal straks. Ja, en Sakai. Dat is een speler die we kennen van Stuttgart. Komt ook in het elftal, maar wie gaat er dan nog meer uit? Dat is Nakatomo, die het veld verlaten links-back. Zo. Ja, leuk. Het aantal wissels bij Japan op vier. Deels het elftal heeft het tot nu toe beperkt gehouden tot één. Ja, maar mag onbeperkt wisselen, hè. Neem ik, aan. ik denk ik denk dat ze zes hebben afgesproken. Okay. Maar ik weet niet helemaal. Ik Meestal is dat zo. Vrij schot voor het Nederlands elftal. Dat is waar je wel je slag kan slaan. Want met lengte moet je het normaal gesproken kunnen winnen. De bal gaat het straksgebied indraaien en wordt al gekopt door de Japanners. Omdat de bal van van der vaart gewoon wat te laag blijft. Dat vind ik zo opmerkelijk. Dat spelers van dit niveau. Ik terwijl ook de, niet de, de luchtmacht naar voren is bij het Nederlands elftal. Dat die dan altijd te laag worden gegeven. Merkwaardig. Ik snap het ook niet. Dat is waar je eindeloos op kan trainen. Wat echt niet moeilijk moet zijn. Ja, van der vaart heeft zo'n geweldige trap in zijn voeten. Ja. Dus het is onbegrijpelijk. De paai. Dat is mooi. Want dat kan die zo twee man kwijt met een slim trucje? Dat uh, gaat een hele grote meneer worden. Slim balletje ook. Strootman komt hier de kans voor het zelf Dan weer op voortgang te komen. Van de vaart wil de bal schieten. Dat doet hij ook wel. Maar krijgt hem een half meter achter zich. Moet eigenlijk draaien en schiet de bal volgens huis hoog over. Het begint met de paai. Want nou hou ik wel van spelers die een actie kunnen maken. Het is, we hebben de no look pass. We hebben de no-look-goal. Dit is de no-look-actie. Want hij kijkt naar rechts en heel speels zegt ik ga toch lekker naar links. Goede actie, leuke voetballer. Gaan we ja. nog heel veel plezier aan beleven. Zeker weten. Balbezit voor Japan. Terwijl we op de klok kijken en zien dat er nog 17 officiële speelminuten zijn. En die stand nog steeds 2-2 is. Balbezit via Endo. Endo dan aan de linkerkant van het veld waar er wat ruimte is. Waar een van die invallers aan de bal is. Nou oké okay, dan Kakitani. En dan is het balbezit voor Yamata en... Buitenspelsituatie aan de linkerkant van het veld. Met uh, Sillersen nu in bal balbezit. Sillersen, terwijl Nederland uh, direct uh, weer een wissel gaat inbrengen. Maar dat is uh, aan de overkant. En van de kunnen, wiel. Is het van de wiel die erin gaat komen. Terwijl Willems nu de bal uh, aanspeelt richting Lens. Wordt vastgehouden. Wordt vastgehouden. Wordt niet bestraft door de scheidsrechter. omdat het niet bestraft wordt. Dan lijken de Japanners ook afgeleid. Komt die bal voor. En uiteindelijk wordt die dan uh, weggewerkt over de achterlijn. Uh, is het... Uh, een, een noodzaak voor een sakai om die bal over de achterlijn te spelen. Maar het gekke is met de Japanse supporters... het is net alsof die naar een tv zitten te kijken waarop vertraging zit. Want steeds na een actie, pas een seconde of drie, reageert men. Laten we hopen dat die Japanse spelers dat direct ook doen. Bij deze corner die van de rechterkant wordt genomen... indraaiend van links en Van de Vaart gaat hem neer. De Vrij mee, Vlaar mee, Strootman behoorlijk in de lucht. Dat zijn toch de drie met lengte. Als de bal op het hoofd komt van Strootman? Nee, want de handen zitten ervoor van... Nishikawa, de keeper, die wel snel uitrolt nu naar Honda. Die met een hakje probeert Kakawa te bereiken. Dat lukt niet. Omdat Kakawa een beetje wegglijdt. Het hakje van Honda bovendien niet zuiver genoeg is. En Jan Maat voor het Nelselftal weer overneemt. En de bal meters achter Willems paast. Nou kon je in dit geval niet spreken van snelheid die uit een aanval gehaald wordt. Want het was geen aanval. Er zat er geen snelheid in ook. Maar het Nelselftal moet op die manier weer meters terugballen. De paai die kon hem ook lekker gewoon halen. Het jochje bevalt me wel. Want je moet het ook allemaal maar durven en doen. In je tweede interland en hij durft en hij doet. Maar ik denk dat hij die opdracht ook heeft gekregen. Daar is Van Gaal eigenlijk niets verschillend van Cruyff. Nee. Die roepen tegen dat soort jongens. Gewoon gaan, je maakt je actie. En als je twee keer de bal terug speelt, haal ik je bewijspreker weer uit. Want je moet je actie maken. Verhaag hè, in de wedstrijd tegen Portugal ook. met Cristiano Ronaldo als ja. tegenstander. Toen is er ook gezegd, het eerste bal die je speelt, Verhaag is naar voren. Het kan me niet schelen of je hem verliest en ja. we krijgen een goal tegen. De eerste bal die je speelt is naar voren. Ja. En dat moet wel het begin zijn. Vlaar aan de bal en die speelt hem uiteraard naar achteren. Ja. Vlaar die ook loopt te twijfelen of hij iemand kan aanspelen. Je zou toch denken, haal je vertrouwen uit de, uit de passing en, en, en durf het gewoon. Als je het nooit doet, dan naarmate de wedstrijden spannender worden en belangrijker worden, ga je het helemaal nooit doen. Weet je nog even tussendoor hoe ongelooflijk goed Vlaar was in de uitwedstrijd in Turkije niet zo lang geleden? Fantastisch. Toen was hij... Onvoorstelbaar, Fantastisch. Goed. Maar toen kwam het ook heel veel aan op, uh, op verdedigen. Ja. En uit dat verdedigen haalde hij blijkbaar het vertrouwen om ook zo nu en dan gewoon knalhard in te pasen. Wat Martins Indy ook heel duidelijk heeft. Hè, als hij in de wedstrijd zit dat hij dat ook durft en kan. De Vrij heeft het de laatste tijd gewoon wat minder wat dat betreft. De bal bezit nu voor de Depay. Die het lichaam goed gebruikt. Die tussen twee man weg is. de Depay die goed invalt en schiet. En die uh, bal dan... Uh, hey! Is het net uh, Nishikawa. Susaki Nishikawa die die bal pakt. En zo blijft het dus nog steeds 2-2. En dan gaan we straks weer een wissel krijgen bij het Nederlands elftal. Ik neem aan dat Van Gaal wel heel erg rekening houdt met wie wanneer op welk moment gaat inbrengen. Omdat je over drie dagen weer tegen Columbia speelt. En je toch ook spelers niet wil doen opblazen voor hun rentree bij hun clubteams. Omdat het ook nog allemaal heel belangrijk is wat er in de komende weken voor de winterstop allemaal gaat gebeuren. Balbezit voor Yamakuchi. Yamakuchi speelt de bal richting Kakawa. En Kakawa die over naar de rechterkant van het veld naar Endo. De naam Memphis Depay die zo in potlood is in de boekjes geschreven is in Zeist bij het grote oranje wordt langzaam maar zeker steeds dikker opgeschreven. En dan gaat een moment komen, dat moment is denk ik niet eens maar heel ver weg dat die gewoon op het lijstje komt te staan. Die moeten we meenemen straks. Want als er nou één speler is die we hebben behalve wat we al weten van types als Robben. Die een uh, wedstrijd kunnen beslissen met een actie. Zomaar ineens uit het niets. Ineens met een gekke beweging. Vier mensen de verkeerde kant op sturen. Dan is het een type als Depay. Kortom altijd meenemen. hij is er ook zo heen. Maar die speelt bij de tegenstander. En gaat nu paas naar hond. Daar komt hij. Oh. Nee, hij schiet ernaast. Wat een schitterende Japanse aanval. Waarbij... De twee grote meneeren uiteindelijk uh, in de buurt komen van dat wat een goal had moeten zijn. Maar het is Kakitani hoor volgens Juist, mij. Want er staan nu twee blonde Japan, Japanse meneeren in het veld. En ik uh, meen het blond Honda te herkennen. Maar het is Honda niet. Het is inderdaad Kakitani die de paas van Kakawa. Naast de schiet: schitterende aanval, schitterende beweging, schitterende paas. Maar dus net niet goed genoeg geschoten. Van de vaart eruit. Maar de beste kansen in de tweede helft zijn voor Japan. Van de vaart eruit. Uh, de Guzman erin neem ik aan. Uh... Ja. ja, de Guzman gaat erin komen. Maar de Japanners spelen gewoon hartstikke leuk voetbal. En daar waar we dachten dat het na 2-0 gebeurd was en dat het een hele makkelijke middag zou worden voor het Nederlands elftal, daarin wordt het een redelijk ontluisterende wedstrijd voor het Nederlands elftal. Want die 2-2 stand, oké, okay, daar kan je. Meeleven, alhoewel het natuurlijk uh, niet goed is, laat het heel duidelijk zijn. Maar het spel van het Nederlands helftal in de tweede helft is gewoon heel slecht. En daar waar je een opleving ziet, is het gewoon een individuele actie van een speler, maar is het niet uh, een uh, intiem verband goed uitgespeelde aanval en uh, een, een, een, een mooie opzet? Zeker niet, nee, het is oh. precies wat je eigenlijk niet wil. Je wil namelijk het omgekeerde, dat je namelijk kan zeggen: kijk, wat wat bereiken we allemaal zelf met ons spel? Ja, waar je op terug kan vallen. Ja. En Nederland valt ver terug. Dat is iets heel anders. Balbe zit nu aan de linkerkant van het veld. Waar de Japanners op zoek zijn naar de derde treffer. En als we niet oppassen gaat het er komen ook hoor. Honda Honda met de korte combinatie aan de linkerkant van het veld. Met de, weer een korte combinatie. Honda nu aan de punt van het 16 meter gebied. Geeft hij bal. Oh! Die gaat net voor het doel langs. Silleste kan zich daar bijna op verkijken. Want bij de tweede paal. Was het een mogelijkheid voor Okazaki. Maar die kon er net niet bij komen. Maar er zit in ieder geval een idee achter. Achter alles wat de Honda doet zit een idee. Siddes die kan de doeltrap gaan nemen. En uh, ja, Behalve dat het koud is. Behalve dat we naar Japan en Nederland zitten te kijken. In Genk wat al een vreemde gewaarwording is. Zitten we toch ook uh, te kijken naar een, een team van het Nederlandse uh, elftal. Waarvan je eigenlijk dus niet weet wat de ondergrens is. En dat zal denk ik de grootste zorg zijn voor Vergaal. Tenzij hij het afdoet van ja, het is zomaar een oefenpartijtje in november. In de kou een kwart overeen. En de vliegreis gaf een luchtzak. Dan, dan kan ik het begrijpen. Maar anders moet hij enorm de in hebben. Nou, dat heeft hij. Want als er nou, dus, waar hebben we het al eerder over gehad. Eén coach is die zegt iedereen moet zich bewijzen. en niemand is zomaar zeker van de WK. Dat betekent dat de spelers dat ook moeten weten. Ja. Want dit zijn wel de momenten waarop je een vinkje of een streepje achter je ja, naam Ja, maar krijgt. als er maar straks niet gezegd wordt. ja, je hebt er altijd van dit soort wedstrijden bij je. Weet je? Nou, dat zal best. Maar Japan is gewoon met name in de tweede helft. gewoon een klasse beter dan het Nederlands elftal. Is veel balvaster. Hij is uh, veel makkelijker in het combineren. is veel makkelijker in het vinden van vrije mensen. De beweging is beter. Het Nederlands Elftal is eigenlijk overal voor je gevoel een stapje te laat. En misschien inspireert het Nederlands Elftal voor Japan meer dan omgekeerd. Dat zal al op westen wel. Endo nu van afstand gaat schieten. Nee, hij paast naar Kakawa. Die gaat schieten. 20 meter. Nee, bal terug naar Endo. Mislukt eigenlijk half. Endo dan maar met een voorzet waar Kakitani de lucht in moet. Maar wordt afgetroefd door uh, de Vrij. En dan wordt er toch nog van afstand geschoten. Maar dat schot botst dan weer af op de benen van de Koesman. Maar Japan oogt gewoon veel frisser, fruitiger en vrolijker. Ja, ik heb hetzelfde gezien hoor, dat het Nederlands elftal al uh, zo uh, wordt vastgezet en uh, dat een tegenstander zo uh, onbevangen voetbalt als Japan op dit moment. Tegen de Duitsers zijn we eens een keer totaal Ja, gespeeld. Het, het, het, Toen in Hamburg, hè? Ja, ja klopt. Maar ja, dan, dan kan ik me nog iets voorstellen tegen Duitsland of Brazilië, waar we dan goed wegkwamen uiteindelijk door die redding van Stekelenburg en de doelpunten van uh, van Schneider, Terwijl er nu een gele kaart komt, de eerste in de wedstrijd. De diepe bal richting Lens is dus uiteindelijk de overtreding die gemaakt wordt door Kono. Maar ja, daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar tegen Japan, met alle respect. Uh, je zal straks nog zien, hij wappert er straks nog in voor de En dan loopt iedereen weer glimlachend weg. En dan roepen we, ja, we hebben gewonnen van drie, met 3-2 uh, met van Japan. En... Uh, ja, er is niet zoveel aan de hand. We hebben er een wijze les van geleerd. En we zullen in vervolg uh, uh, eerst doorvliegen om dan terug met de bus te gaan. Ik heb geen idee, maar het is, uh, het is niet goed. Het is absoluut niet goed. Nederland krijgt wel een vrije trap. Balbezit voor uh, de Guzman met de vrije schop. Die wil hij op het hoofd leggen van opnieuw de verdedigers die wel meegekomen zijn. Maar de keeper bokst de bal weg. Kakitani aan de linkerkant wil hem binnenhouden. Dat lukt. Moet zich dan uh, blind van het lijf houden. Dat lukt ook. De bal gaat terug. Dat is gevaarlijk, maar het loopt goed af. En dan komt er uiteindelijk een poeier. Van achter naar voren die tot rood van de middellijn op het hoofd komt van De Vrij. Die kopt hem weer in de helft, uh, op de helft van de Japanners. Robbe steekt het been uit. Blijft haken eigenlijk in het been van de tegenstander. Scheintje, dan ziet er geen overtreding in. Robbe heeft pijn. Bal rolt door Robbe. Hinke wat en beweegt en beweegt en beweegt. En wil eigenlijk niet heel graag mee lopen. Doet dat nu toch. Kijk nog maar eens naar de grensrechter. Zie jij dan niks? Gent zegt te zeggen ik niet. Inmiddels ligt de bal 40 meter verderop. Zit Robben maar weer de looppas erin. Want Japan valt aan. Dan komt de bal naar de buitenkant voor de voeten van Okazaki. Die uiteindelijk in het duel verzeild raakt met Willems. En Willem strapt de bal dan over de zijlijn heel dicht bij de cornervlag weg. Zodat er een ingooi komt voor Japan. De klok op 82 minuten. De stand nog altijd 2-2. Maar uit ons verslag mag je al opmaken dat de 3-2 voor Japan dichterbij is dan de 3-2 voor het Niel zelf. Ja, zeker ook omdat ze nu aan de rechterkant van het veld de bal voorgeeft vanaf de achterlijn. Blind wegwerkt en uiteindelijk Strootman de bal verder kan geven. Maar de Japanners gaan er gewoon vol in. En voelen dat er een sensatie in de lucht hangt. Want wat denk je dat er gebeurt in Japan... In de pers als uh, dit Japanse elftal van Nederland wint. Nederland nog steeds een buitengewoon grote naam in het internationale voetbal. Krijgt nu een doeltrap. Omdat die bal uiteindelijk via het meeverdedigen van Robben tegen de benen aankomt van uh, Sakai. Het was een hoekschop hoor. Ja toch? Oké. Okay. Ja. Nou ja goed. Uh, het wordt niet gegeven en uh, zo kan Sillers de doeltrap nemen. Kijken we naar de gezichten van uh, Kluivert, uh, Van Gaal uh, en uh, Blind. De coaches die uh, zeker niet tevreden kunnen zijn. De Zaccaroni heeft een lichte glimlach, een lichte twinkeling in de ogen. De, coaches, de Italiaanse coach van Japan, omdat zijn ploeg gewoon in de tweede helft uh, ontzettend leuk voetbalt. En het Nederland uh, heel moeilijk maakt. Sterker nog, uh, Nederland helemaal speelt. Alleen op het scorebord staat nog steeds die gelijke stand. Ja, hij is uh, na het WK van 2010 gekomen, deze Zaccaroni. De eerste twee wedstrijden miste hij nog, omdat er iets met zijn visum niet goed was. Toen was hij wel coach, maar kon hij eigenlijk nog niet zoveel. En de eerste wedstrijd dat hij vervolgens wel op de bank zat. Wonnen ze van Argentinië met 1-0. Dus hij heeft wel een paar kleine successies al achter zijn naam. Dat was uiteraard ook een oefenwedstrijd. Maar Tom telt als je van Argentinië wint als Japan. balbezit inmiddels op het middenveld voor de Japanners via Yamaguchi. En dan maar weer de zijkant gezocht. De verzamelen zich nu wel meer en meer Japanners in het strafgebied van het Nederlands Elftal. Dan komt de bal die door uh, Kakitani niet kan worden beroerd omdat het Nederlands Elftal uitverdedigd. Met zijn een bal die eigenlijk een beetje fit, doorschiet. Hè? Ja, daar ontbreekt het zeker niet aan. Van Gaal hamert er altijd op. Straks op het WK gaat Fitheid een doorslaggevende rol spelen. Dat hebben we geleerd, zo zegt hij altijd bij de Confederations Cup. Ik denk dat hij er gelijk in heeft overigens. Maar fit zijn ze zeker. Deze aanval mislukt overigens als Honda de bal inlevert bij de Nederlandse verdedigers. En Robben aan de rechterkant in balbezit kan komen. Robben, die we eigenlijk ook niet hebben gezien, maar wie hebben we wel gezien in de tweede helft? De bal heeft teruggespeeld naar de Vrij en de Vrij naar Vlaar. En Vlaar die kijkt voor zich en kijkt dan ook onmiddellijk weer naast zich. En dan, dat doet denk ik de Vrij ook, want die kijkt niet eens naar voren. Speelt de bal naar Vlaar, Vlaar dan uh, naar wie? Terwijl uh, één japanner begint te jagen, gaat de bal van Willems terug richting Sillersen. Nou het publiek begint het nu ook buitengewoon vervelend te vinden. Luister maar, en het zijn niet uh, de Japanners, het zijn de, de Nederlanders die zijn meegereisd, uh, die, die 6000 Terwijl de de bal nu naar voren knalt, komt hij eigenlijk niet terecht bij een Nederlander. Kan er overgenomen worden. Is er een overtreding van Jammaat voor nodig om Honda af te stoppen. Trapt Jammaat de bal ook nog een keer weg. Zegt de scheidsrechter: dat wil ik niet. Gaat er geen gele kaart voor geven in de vriendschappelijke wedstrijd. De frustratie begint een beetje af te druipen van de Nederlandse acties en gezichten. En zo kan Japan het balbezit nemen ter hoogte van de middellijn met de vrije trap. Ik zit even op de, het vak te kijken met de Nederlandse fans. Daar hangt het spandoek wat er altijd hangt. Ook nu weer Margraat. Die zijn denk ik nu met de fiets. Dat kan in ieder geval een keertje. Dat is om de hoek. Japan valt aan. 85 minuten onderweg. 2 Twee tweede stand. Endo paast. En paast naar Honda. Dat is Kakitani. Weer nader in zien. En die laat de bal net onder zijn voeten doorglippen. Die is toch wat minder bal vast eigenlijk. Dan de man die daar eigenlijk in het begin van de wedstrijd stond verzilverde ook niet de grote kans die hij kreeg. Kakitani de bal naar de schitterende paas van Kakawa... waarmee hij Japan op een voorsprong had kunnen zetten een minuut of tien geleden. Maar net naast het doel van Sillissen schoof die het dus best druk gekregen heeft. Een aantal keren ontsnapt is met een bal die eigenlijk net niet genoeg vaart kreeg. Net naast ring op de bovenkant van de paal kwam. Kortom het Japanse elftal is dicht bij een voorsprong geweest... maar heeft hij nog altijd niet op de borden kunnen krijgen. Het Nederlandse elftal heeft het gewoon moeilijk in de tweede helft... waarin Oranje zich bepaald niet van zijn beste, zo niet van zijn zwakste kant laat zien. Want uh, dat heeft hij ons ook een aantal keren horen zeggen. Eerlijk is eerlijk, het lijkt langzaam maar zeker nergens meer op. Nee, maar er zit ook helemaal geen tempo in. Het is, het is alsof, uh, en dat kan je, je toch niet voorstellen... de conditie bij de Nederlanders niet goed is. Dus daar ligt het niet aan. Het heeft te maken met instelling. Het heeft te maken met motivatie. Maar ja, de beste motivatie is toch om uh, je te spelen... uiteindelijk in de uiteindelijke selectie voor het WK. Dan een hele slechte bal is van Blind. En uh, een overtreding is van Vlaar... die daar uiteraard uh, geel voor gaat krijgen. Buitengewoon slechte bal van Blind. Die uh, Vlaar uh, een uh, gele kaart bezorgde. Omdat hij aan de noodrem moet trekken. Omdat anders uh, een doortocht was van uh, Okazaki. En we dus uh, in deze slotfase van deze tweede helft. Van deze wedstrijd. Uh, nog een mogelijkheid krijgen voor Japan. Om uh, iets aan die twee-twee uh, gelijke stand te doen. Ja het is uh, de zoveel zesvordigheid aan de kant van het Nederlands elftal. Waarbij je langzaam maar zeker uh, op het punt komt. Dat je het Japanners zou gunnen. Ja. Om er nou eens een keer ten volle van te profiteren. Al was het maar omdat je weet wat een sensationele... Feestvreugde dat niet alleen hier op de tribune, maar vermoedelijk in het hele land ook al is het maar oevervoetbal teweeg zou brengen. Want winnen van Oranje, dat betekent wat. Vrij schop, daar moeten we even op wachten, omdat er twee ballen in het veld liggen. Een van de ballenjongens die nu applaus krijgt, haalt hij dan maar weg. En achter de bal staan de heren Endo en Honda. En een driemans muur van Oranje staat daarvoor. Endo en Honda achter de bal. Natuurlijk, vier, vijf koppers mee. Dat moet normaal gesproken het probleem niet zijn. Heeft Honda iets geks in gedachten? Meter of 20, 25 aan de rechterkant. Nee, komt toch een balletje. niet binnen wordt gekopt door het Nederlands elftal. Door de Vrij die dat goed doet. De bal door Robben omhoog gekopt in plaats van weg. Dan door Honda opnieuw ingebracht. Dan door Blind maar weggetrapt. Zomaar de diepte in. Want daar staat van Oranje helemaal niemand. De paai loopt dan nu wel op door. Want de bal gaat terug naar de Japanse keeper. En het is veelzeggend dat het Nederlandse contingent aan verdedigers en defensief denkende middenvelders nu ook maar gewoon op de eigen helft blijft staan zo van nou de problemen komen zo meteen wel weer terug lang, maar niet te ver naar voren lopen maar, dat is ook on-Nederlands. maar er is ook helemaal niemand meer van het Nederlands elftal in die tweede helft die druk geeft op de tegenstander iedere tegenstander staat zeker een meter of twee vrij en uh, ook nu weer want uh, die bal wordt gegooid en het is uh, uiteindelijk uh, nou het, het is uh, het geluk dat uh, de Japanners er net niet bij